Niet in een tuinhuis. Kijk, ik ben nu, natuurlijk met jou, zit maar met jou de dachten verbinden, die zij je nog nooit, iets ouds met iets ouds, iets nieuws met iets nieuws, dat is niet iets hoogs, maar wel heel bijzonder.